Nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Even. Een verdachte van 30 uit Beuningen zit vast. En in een huis in Os werd een man doodgestoken. De dader is gevlucht. In de Amerikaanse staat Texas zijn bij tornado's zeker vijf mensen omgekomen. Tientallen mensen liggen in het ziekenhuis. De tornado's trokken een spoor van vernieling door de regio's Henderson en Van Zandt. Veel huizen raakten beschadigd, auto's werden door de lucht geslingerd en bomen ontworteld. Er worden in Texas meer tornado's verwacht. President Trump heeft de Filipijnse president Duterte uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis. Dat deed hij in een telefoongesprek na afloop van de top van Aziatische landen, waar Duterte voorzitter was. De landen delen hun zorgen over Noord-Korea. Trumps voorganger, Obama, had altijd kritiek op Dutertes keiharde drugsbeleid... Onder Trump zijn de betrekkingen verbeterd. Een van de beste bergbeklimmers ter wereld is omgekomen. Oerli Stek uit Zwitserland. De 40-jarige alpinist kwam ten val in de bergen in Nepal... waar hij zich voorbereidde op de beklimming van de Mount Everest. De bijnaam van Stek was de Zwitserse machine. Hij had meerdere klimrecords op zijn naam staan. Ten westen van Tessel is een Duitse veerpont gezonken. Het pontje voer jarenlang in Duitsland heen en weer over de Rijn ten zuiden van Bonn. Nu werd hij op volle zee van Hoek van Holland naar Finland versleept. De kustwacht probeerde de pont bij Tessel nog te redden door een extra sleepboot te sturen, maar dat mocht niet baten. Niemand raakte gewond. Het weer, veel zon en het wordt 16 tot 19 graden bij een stevige Zuidoostenwind. Morgen bewolkt, een paar buien en een graad of 14. Dit was het NOS-Foenaar. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 6 kilometer door een ongeluk. De vertraging is een kwartier. En op de N207 en de N208 richting Hillegom staat op beide wegen 5 kilometer file. In beide gevallen kost je dat bijna een uur extra. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 I'm him.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 Zandvoort, ook op internet. www.cfmzantvoort.nl. CFM de gage Ik wil niet dat ik sterf. Kan mij niets verstelen. Ik ruik het bedrijf. Ik kan niet meer slapen. En ik ben wakker gezag, Maakt weinig meer uit. Ik heb ik, heb alles ik wil niet meer denken en ik kan niets meer doen. Ik vind alles best, het wordt nooit meer als toen. Cool. Ik kan niet meer zitten en ik wil niet meer staan. Ik heb alles gehaald. Ik heb alles gedaan. Ik wil niks meer horen. En ik zwijf als ik graf. Ik stop voor altijd met roken. Ik ga terug naar af. Hoezo liefde en wat nou hard? Maakt mij niks meer uit. Ik weet toch goed gaat. Ik doe niet ga ik er nog mee door als ik nu stop, valt er niet stop wil doe niet te verduren want ik ben moe hey, En